Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buschauffeurs in Amsterdam-Noord zijn weer aan het werk gegaan... na een werkonderbreking in de ochtendspits. De chauffeurs voelen zich onveilig na een aantal overvallen... In een kantine van vervoerbedrijf GVB voerden de chauffeurs overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Ze willen niet zeggen wat eruit is gekomen. Deze week nog bedreigden twee jongens een chauffeur met een groot mes. Dat was voor het GVB reden om te stoppen met de verkoop van dagkaarten. Daardoor hebben de chauffeurs in Amsterdam geen contant geld meer bij zich. De president van Zuid-Soedan heeft zijn rivaal en voormalig rebellenleider aangesteld als vice-president. Sinds 2013 voeren de twee mannen al een machtsstrijd. De benoeming van de rebellenleider komt voort uit het vredesakkoord dat vorig jaar werd getekend. Hiermee zou een eind moeten komen aan de burgeroorlog in Zuid-Soedan. Daarbij zijn duizenden mensen om het leven gekomen. In jeugdgevangenissen en gesloten instellingen worden jongeren geregeld door de groepsleiding omgekocht, zegt kinderombudsman Dullaart. Om te voorkomen dat jongeren een klacht indienen, krijgen ze hamburgers, beltegoed of een uurtje gamen aangeboden. Ombudsman Dullaert vindt dat de instellingen daarmee moeten ophouden en de klachten van jongeren serieus gaan nemen. EU-voorzitter Nederland wil dat bedrijven wereldwijd hetzelfde gaan betalen voor de uitstoot van CO2. Volgens staatssecretaris Dijksma zorgt dat voor eerlijke concurrentie en wordt het aantrekkelijker om duurzamer te werken. Nu hebben landen verschillende methodes om de prijs van de uitstoot van CO2 te bepalen. De Wereldbank gaat proberen om alle methodes gelijk te trekken. Dijksma bespreekt haar voorstel vandaag op een klimaatbijeenkomst in Parijs. Die bijeenkomst is een vervolg op de klimaattop van vorig jaar. Het weer nog bewolkt en hier en daar wat regen. Later steeds meer zon en het wordt een graad of 6. Morgen vrijwel overal droog en ook dan wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het en... Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat Ville door een ongeluk... tussen Knoop, Deemnes en de Afgrid Buntschoten 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A1 richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Ik zeg het nog maar even: we praten met uh, Henry Ruckert. En die presenteert Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Vandaag. Vandaag gaan we lekker over voetbal praten. En voetbal vooral in Zandvoort. Onze gast is Justin Luiten, de linksachter van de ploeg, En we gaan praten of ze kampioen worden, hoe het gaat. Alle dingen komen aan de orde. En we draaien natuurlijk zijn muziek. We beginnen met Bluff, zo stil. Justin Luijten, de linksachter van de voetbalvereniging Zandvoort. Eerste vraag, Justin. Kampioen, ja of nee? Goedemorgen. Uh, moeilijk. Ik denk het wel. Ja? Natuurlijk ja, wel. Ja, want je moet erin blijven geloven natuurlijk. Ja, natuurlijk. We hebben een hele goede ploeg. En, uh, we doen het hartstikke goed. We staan er ook heel goed voor. En, uh, het is lastig te zeggen nu al, maar we hebben eigenlijk nog alles in eigen hand. Morgen moeilijke wedstrijd. Ja. Pvc? Zeker weten. De ploeg. Het is een hele stugge ploeg. We hebben in één in wedstrijd gezien. We maakten bij een paar onnodige fouten, waardoor het nog 2-2 werd. Maar uh, ja, ik denk dat we die wel moeten kunnen winnen morgen. Ja, er staan een paar mannen achterin daar. Die hebben heel veel ervaring en gebruiken hun body. Ja, maar snel zijn ze niet. Nee, dat is we, waar. Wij hebben heel veel snelheid voorin En uh, ja, ja. ik denk dat dat uh, ons wel gaat helpen. Op de training gisteren. Wat is er besproken? Nou, we hebben eigenlijk uh, heel lekker getraind gisteren. Uh, toch wel tactisch een beetje doorgenomen. En, uh, ja, we zijn wel overeens dat, we, dat we vol inzet moeten leveren. Ja. En met wedden komen we er niet morgen. En dat uh, ja, dat is, was ons eigenlijk ook wel duidelijk. Zo'n zo training is natuurlijk een voorbereiding op de wedstrijd. De, de trainer komt met het verhaal hoe hij wil spelen. Wat wilde die? Nou, hij wilde eigenlijk gewoon... Uh, uh, ja, het was lastig om te zeggen. Hè. Dat, het is eigenlijk inside information. Um, maar... Uiteindelijk zijn we, zijn we erop uitgekomen dat we er volle gas op moeten gaan. En dat we ze geen, geen secondenruimte moeten geven, geen meterruimte moeten geven. en uh, ja, Dat gaan we dus op doen morgen. Drie seconden regel als zij de bal hebben, drie seconden terug. Volle gas erop. Eh, hartstikke goed. Dus het gaat lukken? Dat denk ik wel. We gaan er wel vanuit En uh, we hebben er veel vertrouwen in. We doen het hartstikke goed de laatste weken. Lekker de winst op uitgekomen. En uh, ja, nu moeten we doorpakken. Volgende week is, uh, gaat Buitenvelden naar SCW. Wat verwacht je daarvan? de nou, ze heeft wel een klappertje gehad van ons dat ze van ons 5-0 verloren. En uh, ja, ik denk dat ze dat, uh, eerst naar boven moeten komen voordat ze aan buitenvelden moeten gaan denken. Ja, buitenvelden zijn een hele goede ploeg. En die moet daar gewoon winnen. Maar je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt. En uiteraard hoop je dat ze punten ja, maar... laten liggen, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar het is wel een sterke ploeg, hè? Een hele sterke ploeg. Maar jullie kunnen ze hebben. Nou, dat hebben we bewezen. We hebben ja. in de heenwedstrijd 1-0 van ze gewonnen. En dat uh, ja, was, was als collectief een, een uitstekende wedstrijd. En daar hebben we ook allemaal uh, lovende woorden over gehad. Um, ja, toen werd het eigenlijk beslist om een penalty. Maar we waren wel de hele wedstrijd hier in de meeste, naar mijn mening. Volgende keer dus ook, volgende wedstrijd. Uh, de uitwedstrijd uh, willen we dat inderdaad ook bereiken. Kun je toch wat makkelijker, denk ik. Ja, maar er zit ook wel wat meer druk achter. Je hebt van ze gewonnen, dus je moet het maar weer laten zien. En uh, dat, is, dat is wel lastig. Het is wel beslissend, hè? Want als je hem niet pakt, dan heb je kans op een periode uh, wedstrijden. Maar dat is altijd heel moeilijk. Als je hem niet van ze wint, dan, dan moet je eigenlijk uh, via de na uh, want ik verwacht niet dat zij nog zoveel zo punten laten liggen, dan uh, na promoveren. En dat is inderdaad wel een lastig verhaal. Een heel lastig verhaal. Veel wedstrijden nog die je moet spelen. Gewoon winnen daar. Dat is wel uh, wat doelen, ja. Oké, okay. jij hebt een uh, interessante uh, platenkeus. Ja. Uh, Breakfast at Tiffany's heb je erop staan. Ja, dat vind ik gewoon een heel lekker nummer. Het is gewoon uh, relax. En uh, zeker als ik, uh, als ik uh, in de auto zit, vind ik dat uh, heel leuk om naar te luisteren. Maar geen speciale reden, gewoon lekkere nee, muziek? gewoon lekker. We gaan er naar luisteren. Deep Blue Something.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 she's Breakfast at Tiffany's. Nou, wat een, wat een heerlijk ontbijtje. <laughs> Goeie muziek hè, van onze gast van vandaag hier ja. Luiten. Ja, leuk om te melden dat mijn zoon dat ook zingt, Henny. Nou, Dit soort repertoire. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Want uh, zijn wereldberoemde plaat inmiddels uh, door de Watertourensporten komt op het programma. Hè? Ja. Justin, jij was uh, uh, heel vroeg, of heel vroeg, je begon, je begon bij de c unie geloof ik, hè? Nee. ik... Ik had al een paar jaar gevoetbald. Toen ben ik er twee jaar uit geweest. En na die twee jaar ben ik weer teruggekomen voetbal. Toen begon ik uh, bij de C'tjes inderdaad. En toen hadden jullie een goede ploeg al? Toen hadden we een, een aardige ploeg staan, ja. ja. Eerste klas, geloof ik? Ja, maar dat uh, was ook een middenmotortje. ja daarna ging het eigenlijk fout. Want er aantal jongens stopten. Um, en halfweg soms stopten er nog meer jongens. En uh, toen bleef er geen team meer over. En toen ben ik uiteindelijk uh, als uh, eerstejaars B of tweedejaars B. Tweedejaars B ben ik, uh, ben ik uh, in het de derde gaan voetballen. Dan was ik uh, 15, 16 jaar. Ja, dat was wel erg vroeg. En dat heb ik drie jaar volgehouden. En daarna toen, uh, heb ik maar besloten dat ik toch A-junioren gewoon wilde gaan voetballen. Toen ben ik naar Bloemerdag gegaan. Uh, daar speelde ik hoofdklasse met de A-junioren. Uh, dan ben ik echt doorgegroeid naar de tweede en vervolgens naar de eerste. En toen maakte ik de keuze dat ik, uh, dat ik uh, toch wel weer graag terug zou willen naar Zandvoort. En dat heb ik toen ook gedaan. Wat is dat toch, dat een voetbalclub zoals Zandvoort zoveel last heeft van jongens die weggaan, halverwege het seizoen stoppen? Wat is de reden daarvan, denk je? Ik merk het bij de jeugd uh, dat er meer interesses zijn, uh, dat er uh, veel meer aanbod is. Ik uh, zie dat hockey wordt steeds groter basketbal wordt groter. Uh, Doen die sporten maar op. En. Ja, je ziet gewoon dat, dat, dat er dan op een gegeven moment een, een, een blokkade ontstaat en dat mensen gewoon liever... Uh, het ligt ook aan de ouders. Uh, mensen houden hun kinderen thuis in de jeugd omdat het uh, te koud is, het regent, uh, te veel huiswerk. Ja, ik heb altijd geleerd dat als je het goed plant, dat je dan uh, gewoon altijd je ding kan doen op het voerenveld. Je bent jeugdtrainer? Hè? Ja. Wat, welk team heb je? Ik heb de complete D-jeugd uh, onder me. En dat betekent, wat doe je? Je maakt de trainingen? Ja, ik ben de hoofdtrainer van de, van de DT's. En uh, ja, ik, ik probeer eigenlijk uh, elke week uh, genoeg uh, vrijwilligers te verzamelen om training te gaan geven. En daar ben ik dan de, uh, ja, de, de leidinggevende in. En wat doe je, welk team doe je zelf? De D1. Nou, uh, ik heb op, uh, op dinsdag heb ik een, uh, een vaste trainer voor de D2 en de D3. Uh, dus dan doe ik de D1. En op uh, donderdag heb ik een vaste trainer voor de D1 en dan doe ik de D2 en D3. Dus dan heb ik contact met alle jongens. En uh, je doet ook gewoon lekker met uh, alle jongens een leuke training. Ja, welke klasse speelt de D? Die speelt op dit moment derde klasse volgens ja. mij. Dat moet beter kunnen. Dat moet inderdaad beter kunnen. Maar uh, we hebben last, uh, wel last van een, van een, van een bepaalde drempel. Uh, we moeten het echt doen met de plaatselijke jeugd. En uh, het is niet zo dat je uit Haarlem uh, of Overveen of Adenhout jongens uh, krijgt die hier willen komen voetballen. Want die gaan allemaal naar clubs HVC, als HFC, Allianz, DSS. Uh, Bloemendaal. Bloemendaal. Mooie club. Het is gek dat die clubs wel trekken. En dat de mensen eigenlijk heel moeilijk richting Zandvoort komen om te voetballen. Niet om aan het strand te liggen, maar om te voetballen. Nou, dat is zeker waar. En dat is heel jammer. Want Zandvoort is, er, er heeft een heel mooi terrein. Heeft een Prachtig heel mooi complex. complex. Zeker Prachtig. weten. Ja. En heeft ook uh, hele goede trainers. Alleen als je met een, met een uh, geselecteerd gezelschap moet doen. Dan moet je kiezen het. Uh, jongens die het misschien net aan niet halen of misschien net aan wel halen. En dan krijg je een heel uh, gemengd gezelschap. En dat is wel jammer soms. Ik moet niet zeggen dat het slecht is. Als je echt hoger op wil, dan, uh, dan is dat wel jammer. We gaan uh, naar Marco Borsato luisteren. Waarom heb je gekozen voor Truly Madly Deeply? Die is niet van Marco. Oh, nee, die die sorry, van sorry, sorry, sorry. Ik leef niet meer voor jou. Dat, uh, sorry, nou, eigenlijk gewoon, ja, hetzelfde als net. Vind ik ook wel een lekker nummer. Mooie plaat. Ja, uh, daar luister ik ook wel graag naar. En dan gaan we na die plaat gaan we even over wielrennen praten. Hou je van wielrennen? Uh, mijn vriendin wel. <laughs> ik ben er wat minder fan van, maar mijn vriendin die vindt het dan wel leuk om te kijken.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 met als gast Justin Luijten... maar dat betekent niet dat we dan ook niet eventjes gaan luisteren... naar het nieuws over het wielrennen. Zoals iedere keer wekelijks hebben we aan de telefoon André Jansen. André, de successen komen steeds meer binnen, hè? Ja, we hebben natuurlijk een berg jeugdig talent. En vergeet ook niet dat de sport wordt, wordt steeds breder wordt wereldwijd. En wij als klein Nederlandje... Eh, manifesteren ons toch op een fantastische manier? Het is toppers in het peloton... Goed, hè? Uh, ja, en uh, er komt zoveel jeugd aan, uh, prachtig om te zien. Maar ook de ouderen, Nicky Terpstra, die roept vandaag uh, in de kranten... van uh, het parcours voor het Nederlands kampioenschap van dit jaar... is uh, ja, maar slechts 200 kilometer op goede overvlak Maar ja, uh, en dan waaronder dan andere mensen zeggen van ja, het is vlak. Maar ja, denk erom dat de, tegen de wind die net zo lastig is als bergoprij, hoor... En we hebben de laatste jaren kampioenschappen gezien, ook met heuvels erin, waar het hele spul tot het eind bij elkaar bleef. Nou, in heel niet hoor. Parcoursen waren die vlak waren, waar je een prachtige, interessante koers hebt gezien. Ja. En dat brengt mij naar het wereldkampioenschap, wat Dick Heuvelman heeft geïnitieerd. Goed, hè? In Drenthe. Ja, dat is ja. mooi. En we gaan de dertiende, mag ik, mag ik erbij zijn? Bij de officiële presentatie van het Wereldkampioenschap 2020 in Assen. En daar is mijn goede, goede vriend, de burgemeester Marco Oud, Oud ook bij. Dat is leuk joh. <laughs> Je vergeet dat allemaal. Je komt in kringen. En het, uh, het boek van Alfonsina Strada is klaar. We hebben dat met crowdfunding bij elkaar weten te krijgen voor uh, Ilona Kamps. Het, uh, Alfonsina Strade was een vrouw die in 1880 was geboren. En die in 1924, of in 1898 uh, was geboren. In 1924 heeft ze de Ronde van Italië meegefietst. Als vrouw en als enige vrouw. Ja, en jij hebt die foto's op WAF staan, hè? WAF, ja. de site waar je alle wielreninformatie kunt halen. Hoe ben je aan ja. die foto's gekomen? Uh, nou, er zijn heel weinig foto's van Alfonsina Strade die echt zijn. Maar Ilona Kamps heeft al die foto's, haar uh, sporen volgend, zelfs het graf bezocht, uh, heeft ze opnieuw in scène gezet en daar een boek van gemaakt. En dat uh, ligt nu bij de drukker en dat hebben we met, een, met de hele wielenwereld samen gefinancierd. En dat, er zijn tienduizenden euro's voor opgehaald... om zo'n zeer bijzondere vrouw... die aan uh, wieg stond, zeg maar, van het... Uh, het, het wielrennen. Want uh, in feite is het wielrennen natuurlijk maar honderd jaar oud. Ja, ja dat is een geweldig iets. Ik wil even met je naar Down Under. Ja. Vertel. Daar uh, is het Wereldurenkor verbeterd. Ook van de vrouwen weer. En niet slecht, Op, hè? Nee, het is ongelooflijk. En de... Uh, het, ja, men roept makkelijk, het ligt aan de moderne materialen, maar het ligt ook aan moderne trainingsmethoden, natuurlijk. Hè? Ja. ja, want en... uh, er zijn maar heel weinig fietsen met motortjes, toch? Ze moeten het allemaal zelf doen. <laughs> nou, in ieder geval, er zal voortaan goed gecontroleerd worden. En hou jij nou gewoon eens een grote, dikke batterij bij de brekketas. Van een carbonfiets En als die batterij aantrekt. Geloof me dan. Dan zit er wel een motortje in. En trekt die niet. Dan zit er geen motortje in. Dat is dan allemaal niet zo moeilijk. En, dat, uh, ach. En, en nu schijnt het ook weer. Dat die jonge dame. Die dan betrapt was. Op een fiets. Die daar in de buurt was. Dat dat waarschijnlijk helemaal niet strafbaar is. Ja, dus het is weer opgepompt. Ja. In de sensatiepers. Als er maar ergens sensatie is. Dan blazen ze dat aan alle kanten op. Terwijl. En we verliezen op diezelfde momenten de, de heroïek en de, de schoonheid van de sport uit het oog. He, de, de, en, de, men ziet liever een doodschop bij het voetballen dan dat ze een prachtige goal zien. Zo lijkt het wel. He, en men ziet liever, liet, ziet liever een valpartij of vanmorgen dan een foto van een putdeksel die uit de, het fietspad was gestolen uh, in België. Uh, ziet men liever dan een, een win om -de wielrenner nou, ik vind die winnende wielrenner veel mooier. Ik wil nog afzien... even naar het, baan, naar het baanwiel rennen met je? Ja. Want met Theo Bos erbij is die ploeg wel heel sterk, hè? Ja, hij komt als vijfde wiel aan de wagen, dat wel. En eh, nou, ik, ik weet niet of je de uitzending hebt gezien... Eh, ook in een uitstekende productie van Holland Sport. En eh, ja, Theo is natuurlijk een, een, een groot talent en een groot sprinter geweest... maar wat, wat hij zegt is de waarheid... Die gasten die rijden tegenwoordig met veel grotere versnellingen dan hij in zijn tijd. Ja. En dan ik in mijn ja. tijd en mijn broer in, mijn, in zijn tijd. Die rijden tegenwoordig met 52-13. Mm -hmm. En wij rijden vroeger met 48-14. Mm -hmm. En dan rijden we de grootste versnelling. Het is, het is allemaal een enorm verschil geworden. Ja. Dus daar ook, die gasten, dat zijn, dat zijn, dat zijn bodybuilders, dat zijn kracht die doen oefeningen met 200 kilo op hun nek en dan 100 kniebuigingen. En Theo Bos zegt, nou ik heb ooit een keer 150 kilo van het rek omhoog weten te tillen met mijn schouders. Hij zegt, maar verder kom ik niet. En dat is, is hartstikke eerlijk. En hij, maar hij probeert met de vorm die hij nog heeft, de inhoud van de weg, probeert hij in de sprint dan toch mee te doen. En in ieder geval een Olympische Spelen aan de teamsprint. En het is natuurlijk, Theo Bos is een prachtige naam en een geweldige ambassadeur voor Nederland. En jij bent de geweldige ambassadeur voor het wielrennen, André. Dank je wel voor de informatie, graag tot volgende week. Ja, wacht even. Ja. We gaan uh, naar Verona op 28 februari. Okidokie. Met zo'n lief. Oké, nou, maar daar ben je toch ook te bellen, of niet? Wat zeg je? Daar ben je toch ook te bellen? Natuurlijk, ik neem nee. dat ding gewoon mee. Ik weet niet of het <laughs> wel werkt. Dankjewel, maar, uh, André Jansen. Okay. Daar. Daar. We naar de Watertoren Sport, wekelijk sportprogramma bij ZFM in Zandvoort. Met vandaag als gast Justin Luiten, Maar we hebben ook vaste blokjes, u hoorde net André Jans over het wielrennen. En we hebben nu eh, voor u helemaal klaar zitten Martijn Prinsen. En die gaat praten over het voetbal in Haarlem. Hi Martijn. Goedemorgen Henning. Heb jij Justin beluisterd, zit je te luisteren? Ik, ja, ik zit te luisteren. Dat is, dat is wat daar bij het Zandvoort, dat leeft hoor. Ja, absoluut, absoluut. Dat is natuurlijk al jaren. In uh, Zandvoort heeft ook uh, uh, een aantal jaar geleden natuurlijk wel nog een, een stapje hoger voetbal. Maar ja, Zandvoort uh, blijft uh, wat mij betreft een hele mooie vereniging. Ja, dat is het ook. Op een prachtig complex. Ja. Nou, laten we daar maar mee beginnen. Wat denk je? Gaan ze het halen? Het kampioenschap of je het morgen? Nee, het kampioenschap morgen. Tuurlijk ja, ja. vinden ze morgen bij VVV. Um, ja, ik denk het wel. Al is het wel belangrijk dan dat er uh, geen... Uh, uh, ...punten uh, worden verloren... Uh, tegen, de, ...tegen de concurrenten. Uh, nou, wat dat betreft is... Uh, ...denk ik morgen een hele belangrijke. Ja, goed, en je mag zelf ook nog naar buiten... ...veldert. Ja, uh, ja daar mag je het laten zien. Ja, maar die heb je thuis ook verslagen... ...dus die moet je daar ook kunnen pakken. Ja, het, uh, het, het moet mogelijk zijn. Nou, je hoort het, uh, Justin. Het moet mogelijk zijn. Ja. Ja, maar ja, goed, dat heb ik gisteren tegen Martijn ook gezegd. En, uh, Juist. We hebben, we hebben daar uh, een, een contactje over gehad... En, uh, Lijkt me duidelijk. Ja. We hebben deze wedstrijd behandeld, uh, Martijn. Pvc ja. tegen Zandvoort. Wat heb je verder dit weekend? Um, nou, dit weekend, uh, um, beginnen we op, uh, op, uh, op de zaterdag. Um, op, uh, in de vierde klasse um, ja, is VNW nou, nog geen kampioen um, officieel. Maar officieus, uh, ja, ze hebben een gat van, van um, nou, dat is enorm... Um, maar de, plek om, de, de strijd om plek 2 is wel heel spannend Tussen de nummer 2 en de nummer 9 Zit slechts 7 uh, punten ja. Ja, Dus een nederlaag kan je inhouden dat je 3 punten zakt en, um, Een overwinning uh, kan je inhouden dat je 3 plekken stijgt Dus daar is uh, genoeg spanning Op um, zondag Ik nou denk, je, denk, je, denk je, dat je zondag zelf ook bij AFC bent geweest uh, Jazeker ja, ja, ja. Nou, We hadden het er vorige week al over De wedstrijd uh, tegen BKE, uh, Ja, Dat was een likken baarde Um, een dikke 6-2-overwinning. Maar komende uh, zondag staat de uitwedstrijd tegen JVC Kuik op het programma. De Kuikens. En, moeilijke ja, wedstrijd hoor. Ja, dat is een hele moeilijke wedstrijd. We hebben thuis met 3-0 gewonnen, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. Je moet... Nee, en ja. het, is, het is wel zo, uh, doordat... Um, uh, het staat ook in die, in die topklasse allemaal zo dicht bij elkaar... dat JVC Kuik ook als een directe concurrent gezien kan worden. Ja, wat dus wat het? dat betreft, uh, nou goed, HFC, uh, dit, dit, zijn, dit zijn wel de weken van de waarheid... Als Kuik verliest morgen, dan kunnen ze het vergeten. Dus ja, die zullen is... er alles aan doen om, uh, om HFC te pakken. Ja, absoluut. Ja, maar ja, ja, HFC is sinds november ongeslagen. Ja. Ja, uh, nou goed, wat hebben we nog meer? Uh, de vierde klasse uh, hebben we het uh, eigenlijk ook altijd even over. De, uh, het is komend weekend zo dat in principe het hele linker rijtje speelt tegen het rechter rijtje. Ja, leuk is dat. Ja, de verschillen zijn al best groot tussen de linkerkant en de rechterkant. Maar um, ja, die kunnen dus alleen nog maar groter worden. Um, ik um, heb van de week contact gehad binnen, binnen Schoten. Um, die hebben het geluk gehad dat uh, de punten heeft laten liggen. Waardoor um, Schoten, die speelt nu uh, komend weekend tegen SVI. Mm -hmm. uh, die staan onderaan. Mm -hmm. BSM staat er twee plekjes boven. Daar spelen ze volgende week tegen. Bij winst van die wedstrijden heeft Schoten in ieder geval een periode binnen. En daar hoop jij op, hè, schoten man. Ja, ik, ja, ik, uh, ik met mijn verleden, ja, ik zou het leuk vinden. Al denk ik nog steeds, en daar hebben wij natuurlijk samen een, uh, regelmatig een, een puntje uh, over, uh, ik denk dat het grote kampioen gaat worden. Maar goed, dat, uh, dat, uh, dat zal de komende weken ook uitwijzen. Justin zit ook je ja uit te schudden. Ah, kijk, ja, ik, heb nou, goed, ik, just... ik heb vorig jaar tegen schoten kunnen spelen met, uh, met Bloemendal. En uh, het verbaasde mij eigenlijk dat ze eruit zijn gegaan. Ja, vorig jaar de, de start was heel, heel matig. Hè. Uiteindelijk hebben ze nog een aardige eindspurt gehad, maar dat was niet, uh, niet goed genoeg om... Uh... Nou goed, jij ja, bent met, met Bloemendaal, ben je er net boven gebleven natuurlijk. Ja, dat gelukkig net daar, ja. <laughs> uh, maar goed, nou ja, Schoot is, is uh, wat, dat dus, wat dat betreft een, een sterke ploeg dit jaar, die we weinig ingeleverd. Maar ik denk dat we HBC en Allianz ook niet moeten onderschatten. Uh, tussen die drie clubs zal het uh, uiteindelijk... Uh, uh, ja, die zullen om de, om de titel gaan strijden, denk ik. Je weet wat ik gezegd heb, hè? Ja, jij ja, ja, zegt ja, ja, ja, ja, Allianz, heet nee? mm -hmm. ja, Ik vind HBC goed. HBC is ook goed, hoor. Schoot is ook ja, goed. Ja, ja, ja. Schoot absoluut. is trouwens een mooie club, hè? Ja. Ik bedoel, Allianz ja, is, een is een mooie, mooie club, club, maar Schoot is ook een hele mooie club. Ja, absoluut. En dat gaat steeds beter organisatorisch, heb ik de indruk. Um, ja, bij Schoot is, uh, uh, heeft eigenlijk de jeugd altijd al in de, in de schijnwerpers uh, uh, gestaan. Dat is altijd belangrijk geweest. Maar uh, nu sinds een jaar of uh, drie, vier, uh, ja, komt, uh, komt er heel veel jeugd door. En die blijft toch bij de club. Waardoor uh, het niveau van het eerste uh, ja, gaat eigenlijk wel ieder jaar een, een, een heel klein stapje omhoog. En nou goed, afgelopen jaar uh, na de degradatie zijn er dan twee of drie jongens... die wel altijd vast in de eerste stonden. Die zijn vertrokken. Ja. Maar dat wordt dit jaar weer prima opgevangen. Dus nee, bij schoten klopt het wel. Ja, lekker is dat. Ja. Hey, heb je nog wat te vragen, Martijn? Of aan Justin, sorry. Heb ik nog wat? Uh, um... Nou goed, Justin, die, die, die, um, uh, hij speelt natuurlijk nu al... Uh, nou, dit is dan weer uh, zijn rentree bij, uh, bij Zandvoort. Uh -huh. um, zit er bij Zandvoort ook weer uh, het nodige qua jeugd aan te komen? Um, ja, uh, er lopen nu wat jongens bij ons mee met de selectie. Die uh, <coughs> al met ons meetrainen. Ja, ik ben over een aantal ben ik inderdaad wel uh, erg enthousiast. Ja. Uh, alleen, uh, ja, onze jeugd heeft in de afgelopen jaren, hebben we het net ook over gehad, uh, het nodig al ingeleverd. En dat is wel jammer qua kwaliteit. Ja, ja. Hanny, ik heb nog één, uh, één leuk dingetje. Mm -hmm. Uit um, de derde klasse uh, B, nou goed, waar Zandvoort dan op dit moment uh, bovenaan staat. Uh, ik ben vorige week geweest kijken bij uh, De Brug tegen blauw wit ons. Door een uh, blessure van de vaste keeper van uh, De Brug stond uh, de trainer op, uh, op goal, uh, en tien minuten voor tijd. Kreeg de Brug een strafschop tegen. En wat denk je? Ja, hij pakt hem. Ja. Ja. Hij pakt hem. <laughs> hij pakt hem. Ja, serieus. Het <laughs> was, was, was, was, was leuk om, om, en bijzonder om zoiets mee te maken. Ja, mocht hij eigenlijk officieel keeper? Ja, ja, ja. Dus gewoon als speler aangemeld. Ja. Maar is, is hij dan ingevallen of stond hij in de wedstrijd nee. op goal? Hij stond nog in de wedstrijd goal. Oh, Geweldig. Ja. Nou, die, uh, die keeper die geblesseerd is, die kan er verder bu bu bu buiten blijven. Ik kan zijn spullen pakken. Ja, uh, dat is een uh, uh, rol van de Giezen met ook een, onder andere een, een Edo-verleden. Uh, ja. ja, dat is ook een, een, een prima doelman. Ja. Uh, maar door een, uh, uh, ja, een ingreep uh, uh, ja, is hij op dit moment niet uh, in staat om te keepen. Ik weet eigenlijk niet uh, hoe ze dat morgen gaan oplossen. Maar goed, ja, die trainer die doet het ook goed. Wat wel leuk is, is natuurlijk drie mannen die over voetbal praten... Justin die zegt: Ik vind HBC goed. Jij zegt: Foto wordt kampioen. En ik zeg: Allianz wordt kampioen. Zou ik dat niet een klein beetje met opzet doen, uh, Annie? <laughs> Ja, Dat zou kunnen, ja. <laughs> Martijn, hartstikke bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag jongen. Doei. Doei. Doei. I hope I'm dreaming I can't believe this shit I can't believe you ain't here Sometimes it's just hard for a nigga to wake up It's just hard to just keep going It's like I feel empty inside without you being here. I would do anything to, me, to bring you back. I'd give all this shit up. Shit don't mean nothing. I saw your son today He looked just like you You was the greatest You'll always be the greatest I miss you, babe To that day, when I see your face again. Nou, de mensen die nog niet naar de kerk zijn geweest... die hoeven nu ook niet meer, want die zijn allemaal weer eh, actueel. Maar wat heb je gekozen, Justin? Wat is dit? Uh, dit was niet iets van mij. Ah, maar het is wel een nummer. Nou, niet het nummer wat ik bedoelde. Uh, Oké, okay, nou goed. dat uh, kan, kan gebeuren. Maar goed, het is in ieder geval... We hadden het uh, tussen, toen de kerkmuziek speelde... even over uh, hoe, het, hoe goed iedereen, iedereen elkaar kent hè, in de voetballerij. Ja, de voetbalwereld is, uh, is vrij klein, dat ik het zo een beetje, ja. beetje doorneem. Want jij hebt gespeeld met Nigel. <lacht> Nigel Christine, ja. Nou, vroeger in de jeugd. Maar er zijn er een, een paar meer. Nou ja, ik noemde de HFC als het wel HFC al. die uh, daar heb ik mee bij Bloemendaal gespeeld. Uh, geweldige voetballer vind ik dat. Uh, de, de keeper van HBC, waar we net over hebben, daar we heb nog mee gevoel wat. Ja. ja, er zijn er nog wel een paar in de regio uh, die uh, her en der... Uh, als dat nou allemaal terugkomt bij Zandvoort, dan hebben we een leuke selectie uh, volgend jaar en niet? Nou, moet je kijken zeg. Dat is wat. Er ja. zijn er heel wat, Ja, er zijn er zeker heel wat. Ja. Wat het leuke is, is dat uh, uh, het voetbal hier in de buurt... Ja, ik vind het eigenlijk heel vervelend dat al die buurdorpen dat die allemaal dik geld krijgen van bollenboeren en noem het allemaal weer op. Maar dat het hier gewoon eigenlijk heel amateuristisch is. Ja, maar dat hoort uh, denk ik meer bij het spelletje dan dat je een half geld wel vangt. En, uh, ja, ik, ik, je zal mij ook nooit horen vragen om geld bij een club. Ik, ik vind dat helemaal niks. En, uh, ik kom te voetballen en ik betaal gewoon mijn contributie. En uh, ja... Dan, uh... Maar stel nou dat Boys bij je komt en zegt, hier is 45.000 euro, want dat zijn de bedragen. ben nou, je wel een leuke club, wat naar nou mijn broertje gevoel wat. Ja. Dus, uh, nee, dat, dat zelf voor mij, nee, nee. Ik heb een bloemmedaal, ik al moeite om uh, drie keer in de week uh, daar naartoe te gaan en weer terug te komen. Dan uh, had ik op een gegeven moment al geen zin meer in. Maar uh, nee, nee. Als je alle zandvoorters, want je zei het net uit de grap, maar als je alle zandvoorters die elders spelen, hier naartoe zou halen, dan speel je gewoon ook uh, in de topklasse. Nee, ik denk als je een overzicht gaat maken... Uh, nou, de topklasse is wel heel erg hoog gegrepen. Nou ja, maar... Maar ik denk dat je zeker uh, goed meekomen in de tweede klasse... en misschien nog wel een stapje hoger kan maken op de... met de tijd. Nou, doe een beroep op zich, want zo lijkt het. Ja, nou nee, goed, ik, ik weet de standpunten uh, grotendeels. Dus uh, daar moet we eerst een beetje overheen komen. En dan uh, zullen we misschien in de toekomst zien, wie weet. Ja. We gaan uh, zo langzamerhand richting Sportagenda... En die komt van Joop van Nes, van de Zandvoortse Koran. Joop. Maar die zit weer bij een afspraak. De ene week bij de burgemeester, de andere week... Uh, dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Maar dan maakt hij toch een keurig overzicht. Ja. En omdat we toch uh, een uh, technicus hebben... die de radio in zijn bloed heeft, is het nu de beurt. Is dat Af, zo? Al duif? Heb, ja. heb ik de radio in mijn bloed? Ja, absoluut. Oh. Wat, wat, moet, wat moet hier ZFM zonder jou, zo? Oh, ik weet het niet, uh, Henny. Ja, de sportagenda. Nou, dan hebben we het natuurlijk over de zaterdag eerst. En dan hebben we het over voetbal. Om half drie, lees ik, dan uh, speelt VVC tegen uh, ZSC. En dat gebeurt allemaal in nieuw vennep uh, mag, nummer... mag, mag ik daar even op inbreken? Ja, dat mag. tuurlijk. Dat is, uh, VVC, SV Zandvoort. Uh, oké, oh, oké. Okay, okay. uh, nou, de nummer drie dus tegen de nummer één. Zandvoort moet winnen om uitzicht te houden... op een uh, mogelijk uh, ja, kampioenschap. Uh, en... Om Buitenveldert bij te blijven. PwC heeft uh, twee punten. Uh, minder dan Zandvoort heb ik begrepen. Buitenveldert speelt zaterdag thuis tegen uh, Stormvogels. En, uh, dat met, uh, als ik het goed lees, 16 of, oh, nee, 14, 14, 14, 14, 14 punten uit 15 wedstrijden. En de 11e plaats. Uh, Buitenveldert uh, staat tweede met één punt minder dan Zandvoort. Maar ook met één wedstrijd minder gespeeld. Zaterdag 20 februari is de wedstrijd SCW tegen Buitenvelder. Nou, SCW staat de vierde, op de vierde plaats. Dus een heel spannende pot gaat dat worden. Gaan we naar de zondag. Handbal. Ja, half elf. ZSC tegen VOS DSG2 in de Corver Sporthal. ZTC heeft een kampioenschap niet meer in eigen hand. Concurrent Monikendam heeft vorige week gruwelijk uitgehaald... en met 35-5 gewonnen van Lotus. Het doelgemiddelde. van ZTC is dus nu minder. Monnikendam speelt zondag uit bij AHC 31... maar dat is wel de nummer drie van de ranglijst. AHC 31 staat in punten gelijk met Monnikendam En uh, ja, dat is natuurlijk toch een hele spannende affaire. En dan nou mag jij weer Jo. Is dat zo? Dan gaan we naar basketbal... Het gaat beginnen om half twee, smiddags. Derde, twee tegen de Lions. Uh, Ooster van Hal in de Rijp. Uh, Lions heeft afgelopen weekend uh, uh, gehakt gemaakt van, uh, uh, als ik het goed uitspreek, Angst Ja. Ja. <lacht> uh, Acrides. Nou, dat is een hele moeilijke naam, maar uh, ik kon het toch over mijn lippen krijgen. Nou, ook nog nummer vijf. Acrides nummer vijf. Uit Uimhuiden en staat vier op de eerste plaats met nog niet één wedstrijd verloren. Nummer 2 heeft er al drie verloren. Dus komt een uh, voortijdig kampioenschap steeds dichterbij. Moeten nog uh, acht wedstrijden worden gespeeld. Derba 2 staat troosteloos onderaan... met nul punten uit 13 wedstrijden. Oppassen voor onderschatting, had ik geschreven. En dat heeft uh, uh, Joop van Nestus dus geschreven, kennelijk. Uh, en uh, dat is vooral tegen de uh, onderste ploegen het geval. Bij Derba komt er nog bij dat de hal eigenlijk totaal niet geschikt is voor basketbal. De uitloopmogelijkheden aan de zijkanten en de achterlijnen... is heel erg kort en niet meer dan 50 centimeter. Uitkijken dus voor blessures en daar schuilt het gevaar. De dames van de Zandvoortse hockeyclub... spelen pas op 13 maart de eerste wedstrijd na de winterstorp... en zijn bezig met de totaal niet belangrijke indoorcompetitie. Ik kan daar nergens gegevens van vinden, zegt Joop. Succes met de uitzending... Uh, ...wordt ons gewenst... ...en we moeten Justin namens Joop van Nester Groeten doen. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Want die ken je wel, hè? Ja, Joop ken ik zeker wel. <coughs> en, hoe, uh, hoe, hoe vind je dat de Zandvoortse krant... Zandvoort begeleidt? Uh, ja, Met name Joop. En, uh, jo, Joop is een hele fijne vent. Een uh, ja, lieve man ook. En, uh, daarnaast uh, hebben wij uh, zelf ook nog... ...Jaap Koper, die, die voor ons... Uh, ...verslagen schrijft. Wat we, we ook heel leuk vinden om te lezen natuurlijk... En, uh, ja, we hopen dat ze dat allebei uh, willen blijven doen. Dat over, super zijn. Over publiciteit niet te klagen. Dat is zeker waar. Ja, maar ja, dat verdien je natuurlijk ook, hè? Ah ja, goed, uh, dat heb je ook wel een klein beetje nodig. Hoe is het met de publieke belangstelling? Want uh, als ik bij Katwijk uh, kijk op een zaterdagmiddag... zie ik, nou, vijf, zesduizend mensen is geen uitzondering. Dat, dat is een stapje of twee, drie hoger. Uh, maar ik moet zeggen, bij ons uh, wordt het allemaal wel steeds weer uh, drukker... Gezellig langs de lijn. En uh, ja, we hebben ook periodes gehad dat er echt helemaal niemand meer stond. En dat het gewoon niet om aan te gluren was. Uh, maar ik moet zeggen, het begint nu wel weer uh, spelen, naar mijn mening, uh, redelijk aantrekkelijk voetbal. Ook ja. voor de toeschouwers. Ja. En, uh, ja, het het wordt is gezellig daar. Ja, nou ja, het wordt ook steeds gezelliger. Ook ja. na de wedstrijd weer. En dat is ook wel belangrijk voor de sfeer binnen de club. Rijnsburgse Boys ken jij, hè? Ja. Daar gaat Pieter Mulders naartoe. Ja. Die staan negende. Die gaan het niet halen. Wat zal die Pieter de Pest in hebben? Die gaan, uh, na, denk ik, uh, niet uh, naar, die, uh, naar die, die tweede divisie toe. Nee, nee dat kunnen uh, ze een beetje vergeten. Wat vind je trouwens van die tweede divisie? Want er is heel veel over te doen, hè? Ja, ik vind het een beetje hetzelfde als de topklasse. Uh, het, het is een heel aantrekkelijk voor, voor jeugdige spelers. Om um, dat stapje hoger straks te gaan maken... Alleen ik vraag me af of het wel echt nodig is om er nog een nog een tweede divisie bij te voegen. Uh, maar ja, dan moet je denk ik de drempel naar de eerste divisie gewoon lager maken. En dan hoef je niet meer opnieuw te gaan reorganiseren in de, in de competities. Het is veel te ontslachtig, denk ik. Ja, en belachelijk natuurlijk dat die clubs die het eventueel halen... verplicht worden om contractspelers in dienst te nemen. Nou ja, goed, dat is natuurlijk wat, ze, wat ze tegenhoudt om de eerste divisie in te gaan. Uh, ook, ook, het, ook het geld wat ze ervoor neer moeten leggen. Maar ook de contractspelers die ze daarvoor moeten hebben. En ja, er zijn maar weinig clubs die, die dat geld hebben, hoor, in de andere wereld. AFC ja, en HFC willen absoluut geen contractspelers. Dus wat er gaat gebeuren, ik, ik ben heel benieuwd. Of ze maar willen wel ga... naar die, die televisie? Ja, alvijf. natuurlijk. Je wil zo hoog mogelijk spelen. Maar ze gaan het niet met contractspelers doen. Hm. Kun je je voorstellen dat een topklasser zoals HFC geen contracten heeft met spelers? Dat het daar gaat naar een gesprek met een handdruk. En dan zeggen ze, fijne competitie jongen. Ik denk dat het over iets anders gaat dan alleen een handdruk. Maar nee, absoluut uh, niet. Uh, uh, ja, er uh, staat niks op papier. Uh, dat hoeft ook niet. Maar ik, ik, ja, ik, ik vind dat wel... Dus ja, van, van het voetbal. Ja, en uh, ja. Ik, ja, dat vind ik het... Ja. Ja, ben bent helemaal met je eens. Of wordt het zo'n profclub meteen. Ja, nou, dat, is, dat, is, dat is, het is een profclub in zijn doen. Ja. En niet in zijn laten. Ja, dat is waar. Hartstikke goed, dank je. We gaan je muziek weer eens even opzoeken. Wat heb je, Kluis, dan Nou, Yves Berendsen, voor jou. Ja. Ik zie je lopen met een ander... Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel veranderd? Mijn avond komt maar niet voorbij. Ik heb nooit een lekker hart te zeggen. Soms deed ik stoer of iets te koel. Cool. Maar het is best moeilijk, hè? Allemaal voor jou, luisteraars. Ja, dat is een, een nummer dat hij, uh, onze gast van vandaag, Justin luiten speciaal op het lijstje heeft gezet voor zijn vriendin. Ja, is dat zo? Nou, ik, stiekem, vind, het, ik, ik vind het zelf ook een heel, heel leuk nummer. En ik vind het een heel vrolijk, gezellig nummer. En mijn vriendin, ik, ik vroeg mijn vriendin, ik zeg, wat is nou jouw favoriete nummer? Hij zei, je moet Iver opzetten. Nou ja, goed, bij deze. En je hebt met Iver gevoetbald. Ja, vroeger. Ja, dat ging niet altijd goed, hoor. Nee? Nee, we hadden allebei een... Uh, we hadden allebei een we vlogen elkaar wel eens aan, maar dat is allemaal goed gekomen. Dat, uh... ja, dat is ook wel een mooi van vroeger. Ja, en dat was ook bij Zandvoort? Ook bij Zandvoort, ja. niet wow. echt eentjes, eventjes nog. Ja. Ja, dat is wel, wel grappig. Nou, Hij heeft in ieder geval uh, door het voetbal geleerd goed PR te maken. Want daar is hij goed mee bezig. Hè? Ja, hij kan, hij kan gelukkig beter zingen als voetballen. Dus <lacht> ik, uh... <lacht> nou, dat wordt weer wat in de klink vanmiddag. <lacht> nee hoor. <lacht> nee, leuk. Hé, hey, um, jij hebt uh, uh, het Sios gedaan. Ja. En wat doe je daarmee, behalve de jeugd bij Zandvoortreden? Vrij weinig. Uh, ik, uh, ik ben op zoek geweest naar, uh, naar werk, daarmee. Ik heb mijn diploma gehaald. en uh, ja, Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat het, dat het niet voor, voor mijn uh, specificaties vrij weinig te doen is. En, uh, dat is wel jammer. Het is mijn eigen fout ook geweest, mijn eigen keuzes gemaakt. En, uh, ja, je, je merkt gewoon met al die sportopleidingen in de regio dat, dat er uh, veel, veel meer mensen afstuderen met dezelfde pietje wat ik heb. En vroeger was het CIOS uh, top of the bill. En tegenwoordig is het toch wel een stuk minder, uh, moet ik zeggen. Denk je dat? Ja, het is niet meer zo dat als je met een SIOS diploma aankomt... dat je voorrang krijgt op een, uh, een uh, uh, ROC-diploma. Dat, uh, dat is niet meer. Nou, dat vind ik merkwaardig. Ja. Dus wat, wat, wat wil je nu... Bedoel, ga je een hele andere kant op dan? Nou ja, goed. Kijk, als iemand nog een, nog een goede baan over hebt voor me... en die zegt, nou, ik vind het wel een leuke jongen, dan uh, mag je bellen. Maar uh, nee, verder, uh, ik, uh, ik heb nu een, een, een tussenjaar voor mijn eigen om, om lekker te werken. En ik werk op Schiphol en ik heb het prima naar mijn zin. Alleen ik wil volgend jaar eigenlijk wel weer uh, terug de schoolbank in of iets. Heel veel jongens uit jouw team, die staan hier zomers op het strand. Ja, ja dat, dat, dat denk ik wel. Ik, ik, ik weet niet precies uh, wie, maar uh, dat lijkt me wel. Het is een seizoens, uh, seizoensdorp. Is hè? dat niks voor jou? Ja, ik vind het wel leuk om, om af en toe te doen. Maar nee, ik heb het niet zo op de als jij. jij uh, Als zometeen is de competitie afgelopen, hè? hebben jullie de titel op zak en dan komt die zomer eraan. <laughs> wat, wat doe je in die zomer? In die zomer... Heel hard werken en uh, nog en heel veel genieten. En zeker als we die titel hebben, denk ik uh, heel veel genieten. Eerst, je... eerst heel, veel, heel veel genieten. Je het geen vreselijke maanden zonder voetbal. Nou, het is wel even lekker. Meen je dat dan? Nou, we hebben niet zo'n hele lange winterstop of een zomerstop. Uh, want, uh, ja, je begint toch voor jezelf ook een beetje met trainen. En uh, als, je, als je niks doet, dan uh, word je ook zo snel uh, dik. Oké. Okay. Ik geloof dat Charles alweer een nummer klaar heeft. Nou, uh, dit is het teken, Henny, dat uh, het eerste uur van uh, Watertoren Sport alweer om is. Zo, nu al? zo snel gaat het, ja. Uh, reclame Niels nieuws komt zo voorbij. Dus dan ga ik er altijd uit met een instrumentatie. Dat doe ik meestal met de header van de Carpenters, want dat hoor je nu. Tot uh, straks aan de andere kant van uh, Reclame en nieuws.